Lotte Lewin met het NOS Journaal. Holland Casino heeft een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, de Unie en ABC over een nieuwe cao. Het personeel heeft de afgelopen weken een aantal keer gestaakt, waardoor vestigingen dichtbleven. Er is nu afgesproken dat de werknemers een eenmalige uitkering krijgen van 4,5% over afgelopen jaar. En zowel dit jaar als volgend jaar krijgen ze een loonsverhoging van 2%. Daarnaast zullen er tot 2020 geen nieuwe mensen ontslagen worden, ook niet als het staatsbedrijf geprivatiseerd wordt. Tim Farron stapt op als leider van de Liberal Democrats in Groot-Brittannië. In een verklaring zegt Farron dat hij als christen zijn geloof niet kan verenigen met zijn werk als politicus. Farron's standpunten met betrekking tot homoseksualiteit en abortus werden een discussiepunt tijdens de verkiezingsperiode. Hij zou onvoldoende duidelijk hebben gemaakt dat hij er geen problemen mee heeft. In zijn verklaring zegt Farron nu dat die discussie de partij geen goed heeft gedaan en dat hij daarom opstapt. Farron is twee jaar lang partijleider geweest van de Liberal Democrats. De dood van 71 migranten die in 2015 in een vrachtwagen in Oostenrijk werden gevonden had mogelijk voorkomen kunnen worden. Drie Duitse media zeggen dat de Hongaarse politie de mensensmokkelaars in beeld had en afluisterde ook de chauffeur van de beruchte vrachtwagen. De verlaten vrachtwagen werd twee jaar geleden langs een Oostenrijkse snelweg gevonden. De migranten waren gestikt in de vrachtruimte. De chauffeur was op de vlucht geslagen. VVD-leider Rutte en CDA-voorman Buma hebben tijdens hun gesprek met de informateur allebei benadrukt dat er nog varianten zijn voor een meerderheidskabinet. Ze wilden niet zeggen welke combinatie hun voorkeur heeft. Informateur Jane Quilling heeft met beide partijleiders een individueel gesprek gehad over de formatie. Morgen is SP-leider Roemer aan de beurt. Dan het weer nog. Het blijft vannacht redelijk helder. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen wordt het flink warm met 25 tot 29 graden. Wel meer bewolking en kans op onweer. Dit was het verkeersupdate Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... Maar even voor de oplettende mensen, dat was Jacques Bubbels die net wegging. En uh, Jacques Bubbels, dat is de andere kant zeg maar, van uh, de woensdagavond als ik er niet ben. En dan neemt uh, Jacques die neemt het over met een gevarieerd programma. <laughs> en hoe dat eruit ziet, dat weet ik nooit van tevoren. Dat weet ik pas aan het eind, maar daar moet je gewoon eens een keer naar luisteren. Volgende week bijvoorbeeld, volgende week woensdag. Jawel. Nou, wat hebben we nog klaarstaan voor jullie? The music. We like the music. Belle épouquet. Blad van een uh, ja, schuivende meter. Mm -hmm. Celebration. Goal in the gang. Celebration! Hey celebrate good times! Come on! It's a celebration! Celebrate good times! Come on! Let's celebrate! A dedication to last throughout the years so bring your good times and your laughter too we gonna celebrate and party with you come on now. Celebration. let's all celebrate and have a good time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 A goal and again, the game celebration. Nou ja, misschien vraag je je af, misschien vraag je toch helemaal niet af: van hoe kom ik er aan al die nummers uh, enzovoort enzovoort? Er bestaat uh, op uh, Facebook, Facebook, Facebook, geef het een naam, uh, zoiets als uh, The Challenge. The Challenge. En uh, daar staan dus uh, in die groep dus allemaal mensen met uh, ja, toch een beetje met dezelfde, ja, dezelfde voorliefde. En dat is muziek, enorm veel muziek. Verschillende stijlen, reggae, rock, blues, we hebben alles al gehad. En we hebben afgelopen week hebben we de disco gehad en nou ja, uh, Facebook heeft er een gebouw bij moeten zetten... want ze konden het niet eens kwijt. Uh, dan moet je gewoon eens kijken. Dan moet je gewoon eens kijken van, van god, wat, wat voor mensen zitten daar allemaal? En je kunt er altijd rondvragen en denken van, uh, van god... Uh, ja, wat kunnen wij hier eigenlijk allemaal plaatsen en zo... Ik leg het allemaal niet eens uit. Gaan we gewoon kijken, de challenge... en dan komt het allemaal goed. En dit is Ottawa, D-I-S-C-O. Reggae betekent dat, geloof ik. Wel, nee! Jimmy Bond, dance across the floor. Het gaat gewoon door. Hè? Ja, ah, dat heb je Jimmy Bongon heel erg goed uh, bekeken. Hij heeft een vooruitziende blik, had die man. Dat deed hij eerder nooit, maar ja, het gaf zo'n bende. Heel smooth gaan we weer verder. Drie minuten van half tien. Zie je hem Zandvoort. Zie je hem goes disco. Er was nog geen bitterbal gezien hier, Thomas. Ha, ha, ha. Tja, kakaan. En dat brengt ons dan weer op half tien. Het gaat snel. Ja, wat krijgen we nu dan? Oh. Plasplaat? Nee hoor. De rugnummers mogen weer op. zijn er ook dan natuurlijk. Jive Talking... hun hebben natuurlijk ook een disco-periode gehad. Net zoals zoveel artiesten... Boss Cakes bijvoorbeeld. Totaal zijn muziek niet. Maar tijdens disco... ach, toen kon het allemaal wel natuurlijk. Ik, eh, ik kreeg eh, berichtjes over de bitterballen. Jawel, dan wil ik er even benoemen. Er was iemand die wist mij te vertellen dat... als je vijf bitterballen eet... krijg je bij de Weight Watchers elf punten. Dus als ik het dan 10 deed, krijg ik dan 22? Of zie ik dat nou verkeerd? Ik heb het allemaal niet zo door natuurlijk. Ik weet het allemaal niet. En <laughs> dat maakt er niet zoveel uit. Ja, ik heb er nog eentje klaarstaan. De SOS-band, ken je hem nog? De SOS-band. Je kent ze natuurlijk van vele andere nummers. En uh, ja, je moet er van houden. En uh, ja, wat ik ervan vind, is eigenlijk helemaal zo belangrijk. Jullie vinden het mooi. Jullie vragen het dan. En dus dan draai ik het gewoon. Ja, man! Oh nee, dat was een andere uitzending. Earth, Wind and Fire. September. Radio Earth, Wind and Fire in september. Gaat ik altijd hartstikke fijn natuurlijk. Dat geldt trouwens ook voor Chic, ken die nog? Ik weet nog dat die bassist, die had een basgitaar van plexiglas van glas. Mooi ding. Niet te koop, niet te betalen. En ik doe het met een oude IBS Roadstar type 2. 1985. Ja, dat was chic. De, dat was trouwens de Maxi-single, de 12-inch. Maar als ik die ga draaien, ben ik 14 minuten verder. Dan heb ik nog tijd voor een ander. Ja, ik krijg nu voor de tweede keer de vraag van... Uh, God wat is nu de nieuwe challenge van de disco is afgelopen dan vandaag? De challenge heeft een week vakantie. Dus je kunt er rust eraan doen. Maar ja, wat je ook plaatst, maximaal drie per dag... We blijven natuurlijk wel doorgaan ermee. Maar Houston, yes, dat brengt ons weer op de klok van bijna tien voor tien alweer. Nog tien minuutjes. Mensen kennen, we gaan te snel. Het is, uh, ja, het is leuk, maar tijd tekort. Uh, Wilnis, dankjewel voor het compliment. Ik heb tijd voor een huishoudelijk reglement, natuurlijk. Nou ja, deze week uh, heb ik dus gedraaid, woensdagavond. Nu niet eerder weer als uh, ja, over twee weken. Over drie weken is het eigenlijk. Uh, ja, in verband met, uh, met ander werk. Ik werk niet alleen bij de radio, natuurlijk. Ik heb verder ook nog uh, ja, glazen wassen. Eén keer zit ik voordraan, de andere keer. De, nee, niet daarachter. Hahaha. <laughs> Nee, maar goed, het was afgewisseld. En als je niet draait, dan uh, is het Jacques Bubbles die draait. En Jacques die draait dan uh, hoofdzakelijk uh, ja, de oude rock met wat stevige muziek. Uh, ja, wat er voor de hand ligt bij hem. Wat er bij hem binnenkomt, gooit hij er ook weer uit, zeg maar. En uh, ja, dat doet hij hartstikke goed. Moet je maar eens luisteren. Dat geldt trouwens ook voor alle andere programma's. Want we hebben nog veel meer programma's bij dan voor Niet alleen uh, Willem Bruijs, want het is geen eenmansbedrijf. Wij lopen hier met een heleboel mensen met allemaal uh, een eigen programma eigen medewerkers, hè, dus mensen die techniek doen... de redactie doen, de presentatie doen... enzovoort, enzovoort. Gewoon eens even... een keertje kijken op uh, www.zfmzandvoort.nl Zie je alle programma's staan... en zie ook uh, ja, wat daar de inhoud van is. Zo, nou, ik heb... Uh, ik, ik had eigenlijk geen tekst meer, dus... Uh, ja, <mooi>, mooi is dat... allemaal weer. Nou goed, ik, uh, ik kan het niet laten. Ik gooi er toch... Een, een nummer door die eigenlijk niet... in de discotheken hoorde, maar... die kwam eigenlijk de maar... Ik blijf het gewoon een mooi nummer vinden. En ik draai het in verzoek van anderen. En vanavond draai ik toch even eentje voor mezelf. En die is voor jullie allemaal. En wat kost dat? Niks.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 Okay. Mm -hmm. Disco, disco, disco. Het is mooi, maar ja, mijn hart ligt bij de reggae. Ik kan er ook niks aan doen. Uh, ik moest een keer naar het ziekenhuis toe en uh, moest het bloed uh, werd er afgenomen. En eerst kwam de groen uit, toen geel en uh, uiteindelijk de rood. Ja, had met de muziek te maken, dus het uh, ja, was niet zo erg. En zo gaan we weer naar de klok van 5 voor 10. En de stemming zit er nog steeds in. Ik merk dat gewoon in alle bedrijven, bedrijvigheid wat ik krijg aan het berichten... Op Facebook, bij de challenge. Ga er echt, een, moet echt eens een keertje naartoe gaan. Dus gewoon kijken en... Uh... We zijn niet de grootste, wel de gezelligste. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Earth, Wind the Fire. Jawel. Nou, ik zet de eindtune in. Boogie night. En dit was het alweer. Twee uur lang. De beste disco. Niet door mij zelf uh, bij elkaar gesprokkeld. Maar door jullie, als luisteraar. En hoofdzakelijk is dat gebeurd in... Uh, the Challenge. De Facebookpagina van uh, de muziekliefhebbers. En de luisteraar van CWM Zandvoort. Ik wil iedereen bedanken uh, in ieder geval voor de verzoekjes van de afgelopen uh, periode weer, de afgelopen week. En uh, ja, het enige wat ik kan zeggen is, uh, over drie weken ben ik er weer. En dan is het thema... Uh... Zo, dus dan weten jullie dit ook wat het thema is. Ik zou alleen maar zeggen, hou de boel maar in de gaten. De flyers komen zelf erbij. de bommetjes zullen we zelf ontploffen. Ik, uh, ik wens jullie een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Dit was uh, ZFM Zandvoort met... Uh, ja, CVM, CFM Coast Disco. En mijn naam is Willem Bruist. See you later, Alligator!